Welkom bij Eindtijd en Profetie. Israël en de Islam is onze titel van de serie waar we nu aan werken. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Uh, Israël en de Islam, we hebben er al heel veel over gehad. Maar uh, als we kijken naar die eindtijd, als we kijken naar de ontwikkeling van de islam, als we kijken naar hoe er van alles gebeurt in deze wereld, uh, waar zijn we dan nu ongeveer op de schaal van de Bijbel? Ja, gelukkig dat je niets zegt op de schaal van God, want dat is altijd heel moeilijk te zien. Ja, er lopen ja. wel een heleboel valse profeten en valse Christussen rond, wat ook voorzegd is. Ja. Die weten precies de, uh, waar we die zitten. Die weten ook precies de tijd. Die weten allemaal ja. precies, ja. ja. Maar gij weet nog de tijd, nog de dag, nog de uren, maar wel de tijd. Ja. En daar dus spreekt Jezus zelf over, want hij heeft twee keer, nee drie keer heeft hij minstens een reden over de eindtijd uitgesproken. Mm -hmm. Matthäus 24... In Wel. Marcus 13 ja. en in Lukas 21. Ja. Waarvan Matthäus 24 het meest bekend is, denk ik. Voor iedereen. Die is het meest bekend, maar ja. uh, Lukas geeft ook een heleboel belangrijke details. Okay. Gaan we even kijken. In Matthäus 24 dan maar. Ook zullen jullie, vers 6, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat is door de eeuwen heen gebeurd. Ja, dat wil ik zeggen. Dat, dat blijft, ja. blijft terugkomen. Zie toe, wees maar niet verontrust, want dit moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Ja, die, die wist het natuurlijk, want ja. die wist alles. Het einde. Want volk zal opstaan tegen volk. Dus opstanden. Koninkrijk tegen koninkrijk. Mm -hmm. Oorlogen. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden. Zoals Ethiopië, de hoorn ja. van Afrika. En over de hele wereld zal het komen. Wist je overigens dat er een tijd komt dat uh, het brood zo'n 100 euro kost? Eén brood. Eén brood 100 euro? ja. Nee, dus dat is even te kijken, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, dat staat uh, in openbaring ergens. Één uh, maat gerst voor een schelling. Ja, maar ik dacht altijd dat dat alleen in Israël zou gelden en niet in Europa. Nee, dat geldt, die, die openbaring dat geldt tot... voor de hele wereld. Dat geldt voor de hele wereld. En een schelling ja. was een dagloon. Ja. En als je dus dan kijkt, dan is dat ongeveer 100 euro, zo'n dagloon. Ja. Oké. Okay. Nou, niet van een advocaat natuurlijk. We moeten toch of... onze eigen broden gaan bakken. Ja, dat... Uh, ja. Ik woon dicht bij een molen, dus dat kan. Okay. Nou, hongersnoden zijn er dus. En aardbevingen. En in het lucas Evangelie staat er ook nog bij pandemieën. Ja, Dus met gezichten die er steeds ja. meer komen. Ja. En dan zegt Jezus heel duidelijk: Maar dit alles is het begin der weeën. Ja. Nou, gebruikt hij dat beeld natuurlijk niet voor niks. Een beeld wordt niet voor niks gebruikt. En weeën, die komen vlak voor de geboorte van het kind. Ja. En die gaan eerst heel langzaam achter elkaar, het is begonnen, Jan. <laughs> ja. En vervolgens kun je nog een aantal uren wachten. En vervolgens kun je minstens een uur wachten op de volgende. Ja. Nee? Maar het gaat wel steeds sneller ja. achter elkaar en het, de weeën worden steeds feller. Dat, is, duidelijk. dat ja. is het geld. <coughs> ja. En op worden die weeën heel scherp beschreven ook allemaal. Ja, en, en dat ja is niet het. altijd even prettig. Ze zijn allemaal behalve prettig. Het is ja. verschrikkelijk. Ja. Um, die weeën van de eindtijd... die kondigen de geboorte van de koning aan. Ja. En maar, uh, rabbijnen... die zeggen ook... dit is de tijd van de weeën van de Messias. Mm -hmm. En ze zijn het met elkaar over eens... en een heel veel dingen niet met elkaar over eens. Dat lijken wel christenen ook. Um, <laughs> maar... Um, die weeën... die zijn verschrikkelijk, zo verschrikkelijk... dat ze liever niet in deze tijd willen wonen. Ja. In die tijd van, ja. van de eindtijd. Ja. En we zijn gewoon aan het begin. Ja. En we zien gewoon dat steeds sneller en feller... de crisis in deze wereld, de rampen, de onrust... die gaan steeds verder. En we rennen zo naar de eindtijd. Maar ook de wetteloosheid. En ook de wetteloosheid neemt toe. Eindtijd is ook een moeilijk begrip. Ja. Want ja, wat we de vorige uitzending hebben gezien is dat Johannes ook al zei, kinderkunst, het is de laatste uren. Ja, en Petrus, ja. uh, het einde van alle dingen is nabijgekomen. Ja, en, dus en toen, toen zeiden we, ja, maar dat duurt al 2000 jaar. Enzovoort. En dat is al 2000 jaar. Ja. Dus, wat, wat is eindtijd? Ik vind die eindtijd, die gebruik ik als een soort werkdefinitie. Mm -hmm. uh, wat, wat vind ik eindtijd? Dat is de laatste zeven jaar, vlak voordat de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid, in, in majesteit, om, om zijn Koninkrijk hier te vestigen en een, een periode daarvoor, zo'n zo beetje, zo'n tien jaar vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, waar, waar leven we nu? Nou, we leven in die bijna eindtijd, in de tijd van het begin der weeën. De laatste tien jaar? En voor die zeven? daar ben ik wel van over overtuigd, ja. Ja, Van De laatste tien jaar voor die zeven? Nee, voordat die zeven afgelopen zijn. Ja, ja. Ja. Ik denk zelf... Dat uh, de tijd aardig rijp begint te worden dat uh, de antichrist uh, zijn macht gaat aanvaarden. En betekent dat dat we dan in het eerste gedeel van de eerste drieënhalf jaar komen? Hoeft niet, want die drieënhalf jaar, leert de profeet Daniel, mm -hmm. die begint dat uh, de antichrist met een zevenjarig verbond gaat sluiten met okay. velen. Ja, dus dan moet de... hij er nadrukkelijk aanwezig zijn. Moet hij dan ook al in die tempel zitten? Nee, dat gebeurt pas na drieënhalf jaar. Dat gebeurt... Na de eerste 3,5 jaar? Na de eerste 3,5 jaar, okay, ja. Oké, dus uh, we, we, we zijn op weg naar die periode ja. van die eerste 3,5 jaar. <coughs> opvallend is dat ook de islamitische eindtijd leer, leert, in een van de hadiths, dat uh, de massie, uh, uh, dat hij ook een verbond van zeven jaar zal sluiten. Ja. Dat is heel, heel opvallend. Ja, dat was dat ook eens, ja. Ja, en... en, en dus dat zie ik dus als eindtijd. Ja. En ik vind de eindtijd begint in openbaring 6. Bij als de Heer Jezus de eerste, zes, de eerste zegels van het boek opent. Dan, dan krijgt hij een boekrol. En die is in de handen van God. <coughs> en niemand kan die boekrol openen. Dus Johannes die begint te huilen. Dan vraag je ja, waarom begint hij dan te huilen? Ja, omdat hij graag wil dat hij geopend wordt. Waarom zou hij graag willen dat hij graag opent? Omdat dat openbaring geeft. Ja, maar dat niet alleen. Ik bedoel, ik zou bijna zeggen... ...van mij hoeft die openbaring niet... ...want het is zo ellendig en zoveel narigheid. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment wordt een derde van het aantal mensen gedood. Stel je ja. voor in deze tijd 2 miljard. Ja. Dat is onvoorstelbaar. De ja. mensen zullen gek worden van angst in die tijd. Ja. Uh, radeloos van angst staat er in de Bijbel... ...over de dingen die gaan komen, zegt de heer Jezus zelf. En die dus, in wezen... ...niet heel ver meer van deze dag af liggen. Die niet heel ver af is. In deze tijd is de wereld zo in staat... ...de machthebbers om, om binnen de mum van de tijd... ...de hele wereld te verwoesten. Ja. Met de atoomwapens die er zijn. Maar dat betekent dus dat als de, uh, zeg maar de eerste zegels geopend worden... ...dan, uh, ja, dan, dan moet je ook uh, zien dat er echt, echt van alles aan de hand is. Ja. Uh, kijk, waarom huilde Johannes nou? Hij huilde omdat er nog geen einde komt aan alle verdrukking en alle ellende. Ja. Dat nog de wereldgeschiedenis niet afgewikkeld wordt en de Heer Jezus zal terugkomen. Ja. Dat was de verdriet. En dan gaat... De ja, de heer... en hij zal ongetwijfeld dan ook met een, met, een, met een schuinoog richting het volk Israël gekeken Natuurlijk, hebben. Natuurlijk, niet alleen met een schuinoog. Nou, misschien ook, wel heel recht. recht ook dan, ook maar... heel openbaring is ja. gericht op Israël, zo'n ja, straf ja, te ja. zien. Om, omdat dit volk al zoveel geleden heeft, ja. al zoveel heeft doorgemaakt... Ja. En, ...en eigenlijk nog een hoop te wachten staat. Ja, maar de wereld staat nog meer te wachten. Ja, dat, dat is het duidelijk. probleem. Ja. Dat is het verschrikkelijke probleem. Nou, dan gaat uh, de eerste zegel wordt geopend... ...en een engel die roept kom... ...en dan komt de ruiter op het witte paard. Ja. Maar dan zijn we inmiddels in het tijdperk van de eerste drieënhalf jaar aangekomen. Uh, dan begint de eerste drieënhalf jaar... ...en die ja. begint zoals ik net zei... Uh, ...dat die antichrist... Uh, die ruiter op het witte paard gaat een verbond sluiten met velen. Uh, dat staat in uh, openbaring uh, in Daniel 9. Ja. Hij is een, een heel listig heerschap, een sluw heerschap, die hier en daar zijn klauwen uitsteekt, hier een verbond sluit, dan weer een verbond breekt. Hij zal een verbond sluiten met velen, onder andere ook met Israël. De ruiter op het witte paard, is dat dan zeg maar de politieke macht? Dat is de politieke macht. Ja. Dat is de politieke dus macht, het beest uit de zee. Ja. En na drie en een half jaar zal hij dat verbond met Israël verbreken. En dan Zoals zal de, hij dat altijd doet. Hij sluit verbonden en ja, komt, ja. komt er niet naar. En dat is volgens de uitleggers die de islam als macht van de antichrist zien... en het rijk van de antichrist, het kalifaat, mm -hmm. dat is gewoon een eigenschap. Want Mohammed sloot ook verbonden... En zodra hij het uh, geschikt vond, verprakt hij zijn verbond weer. Hmm. Nou, dat mag, in de, als het maar gaat om de sharia te verbreiden. En, en, ja. en zo heeft ook ja. Arafat, die heeft geen een van al zijn verdragen met Israël gehouden. En Mahmoud Abbas, dat is... Uh, maar Hitler deed het ook niet. En Hitler deed het ook niet, maar dat nee. was ook een macht van de Antichrist. Ja. En Hitler was een groot bewonderaar van de islam. En uh, hij trok met de islam op om Israël te vernietigen. Ja. En zo, zo, zo werkt dat. En, en, en dan, die eerste drieënhalf jaar zal dus een tijd zijn van betrekkelijke vrede. Maar naar mijn inzicht zullen dus dan wel degenen die zich verzetten tegen dat rijk, degenen die het nog blijven wagen het evangelie te verkondigen van Jezus, die Heer is, ja. die uh, zullen vervolgd worden en Joden die zich daartegen verzetten ja. zullen vervolgd als, als worden. Als ik dat hoor dan moet ik altijd denken aan dat, uh, zeg maar dat beeld van Nebuchadnezzar oprichten. Waar iedereen voor moest buigen en dat dan de vrienden van Daniel zeggen van ja, maar wij buigen niet, want wij blijven onze God trouw. En eigenlijk zie je dat in de openbare 13 ook gewoon weer gebeuren. Precies de kopie van wat daar gebeurde in, in, bij de, met die vuurige oven, weet je wel, dat ze niet wilden buigen voor dat beeld. Dat staat hier gewoon in Openbaring openbare 13 gewoon weer opnieuw genoemd. Ja, ja, ja. En dan is daar toch altijd nog voor Israël, is daar een uitkomst. Want in openbaring 12, vlak voor openbaring 13, ja. daar zie je een enorm groot teken in de hemel. Ja. Let erop, het is een teken, dus een symbool, wat in de hemel gebeurt. Ja. Die prachtige vrouw zie je met twaalf sterren om haar hoofd, dat is een symbool van Israël. Ja. Uh, de katholieke kerk zegt dat is een symbool van Maria. Vandaar en, ook die vlag vandaar ook de Maria vlag achter op uw auto Europa met ja Europa met de ja. twaalf sterren. Ik heb wel eens begrepen dat het op een slinkse wijze uh, ingevoerd ik is. Ik heb dat ook gelezen, ja, maar ik ja. weet de details daarvan niet. Ik ken daar de details ook niet van, maar het in deze voeren wij volgens uh, de katholieke kerk de vlag van Maria. Ja, dat is duidelijk. Maar het, het is duidelijk, ja. Israël, ja. want uh, die vrouw die is in ween. Hier heb je die ween weer. Mm -hmm. Want Israël is in weeën van de komst van de Messias. Ja. Daar draait het om. De duivel die weet, als ik Israël kan vernietigen, heb ik twee dingen bereikt. Dan kan de Messias niet komen, de Joodse Messias, de Heer Jezus. En het tweede wat ik bereikt heb, ik heb God voor leugen gesteld. Ja. Want als ik Israël vernietigd heb, kan God zijn belofte aan Israël ja. niet vervullen. Ja. Dat, dat is altijd het streven van, van, van die tegenstander. Dus het gaat gewoon heel concreet om, uh, om Israël. Het niet, gaat concreet om, om Israël. Niet om Maria. Trouwens, even, even een tussenweggetje uh, voordat we hiermee verder gaan. Het is wel interessant om te zien dan dat uh, je daar zeg maar, de politieke macht, Europa, zich dus vereenzelvigt met die twaalf sterren van Maria. Want dat heeft dus de, de paus opgelegd of de katholieke ja, kerk. Ja, ja. En daar zie je religie en politiek opeens heel erg ja, samenkomen. Ik... ik je zult het mij nooit horen zeggen, maar veel christenen uit reformatorische kringen... die zeggen nog steeds, de paus is of wordt de antichrist. Ja, ja. Ja, maar goed, wij ja, zeggen goed. dat niet. Ja, het zou kunnen. Het, het zou kunnen, ja. ja. Maar het zou ook het, uh, zeg maar, de, een, een moslim uh, ja, ja. gebeuren kunnen. Maar ook zijn. de profeet van de antichrist, die is ook nog vrij. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, en, ja, en er zijn ja. ook een aantal... Ook, Laat ik zeggen, zeer orthodoxe katholieken, ja. die het, het Vaticaan... Ik, ik maak onderscheid tussen het Vaticaan ja. en gewone ja, vriendelijke, gelovige, katholieke mensen. Tuurlijk. snap, ja, snap je ja. Maar dat het Vaticaan ook verraad gaat plegen ook aan het eigen katholieke geloof. Ja, ja, dat zijn ze. Ja. Maar Vraag goed, dat over is... over de bescherming van Israël? Ja, dan nou gaan we dan over Israël. Nou, die draak stond voor de vrouw, vers 4... ...om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Dus de duivel is er altijd op uit om het kind van de vrouw, dus de verlosser, de Messias, te doden. Het ja, is begonnen is, met Herodes, ja. de kindermoord in Bethlehem is ja. dat, is en dat begonnen. De kindermoord heeft door de eeuwen centraal gestaan, zelfs in deze tijd, ja. als je kijkt naar de abortussen... Ja, eh, ja, ja. ...dan zie je ook dat weer een, een duivelse trucdoos ja. eh, zijn. Maar dat kind wordt plotseling weggevoerd naar God in zijn troon... ...en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Dus voor Israël is er een schuilplaats ja. in de woestijn. Uh, er is een, een kibbutz uh, van, er zitten Joodse mensen, die zitten ten zuiden van Beersheba. Be ja. Beersheba zeggen ze ja, dan in Israël. Is, yeah. En. Uh, en die uh, hebben ergens vaag het idee dat zij daar een soort doorvoerpost voor de vluchtende joden oh, naar de okay. woestijn kunnen zijn. Ja, ja. Maar goed, je, je weet het niet, maar het, het, het leeft allemaal. Het, alles wordt in ieder geval in voorbereiding gemaakt. Alles wordt in voorbereiding. Ja, ja. Dus voor Israël is daar een schuilplaats. Ja. De, je hebt ook veel gelovigen, ook in, in onze kringen, die zeggen, oh, er komen nog zware tijden voor Israël. Ze moeten zich eerst maar bekeren. Maar... Dan moeten we eens kijken wat de Bijbel daar zelf van zegt, van die zware tijden mm -hmm. voor Israël. Neem nou eens Jeremia 31 bijvoorbeeld, of 30, dat moet ik even naslaan. Daar staat ook iets over die zware tijden. Jeremia, even zien. Ik zet, 30 is Israël eens is tel. Gaat dat niet hier? Jeremia, 31. Of is het 30. Ja, het is 30, vers 7. Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar staat erachter, dat vergeten de meesten. Maar daaruit zal hij gered worden. Ja, precies. Dat is belangrijk. Ja. En dat zien we ook in, in Daniel. Als Daniel ook al bezig is en verteld heeft over die antichrist die komen zal. En die antichrist die zijn eigen beeld in de tempel zal zetten. En, en die er een grote... Uh, Godslastelijke zaak van zal maken. En dan zegt Daniel. Te dien tijden zal Michael opstaan. Uh, Michael zo. is de engel. Daniel 11. Daniel 12. Te dien tijden zal Michael opstaan. De grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. Achter al die gebeurtenissen op aarde staan ook geestelijke machten. Ja. Achter de vorst, de, de Griekenland, Alexander de Grote, stond de vorst van Griekenland. Ja. Een geestelijke macht. Ja. Achter het Medo-Persische Rijk stond de vorst van Perzië. Achter Hitler stonden een aantal demonen. Stalin was ook een demonische macht. Achter de westelijke wereld staat ook een duivelse macht, die heette Mammon. Ja. Want alles draait om geld, geld, geld. Dat wordt aanbeden, dat, uh, alles wordt gemeten naar zijn financiële waarde. Nou, ja. en, en, en, en zo heeft Israël, heeft God de engel Michaël, de aartsengel benoemd, om achter Israël te staan. Oké, okay. Israël zal opstaan en er zal een tijd van benauwdheid komen. Dat betekent dat Israël opstaat, dat Michaël opstaat, dat hij even ophoudt om Israël te beschermen. <hums> en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot die tijd toe. Is dat een wereldwijd uh, probleem? Dat is een of wereldwijd probleem, ja. ja, ja, ja. Grote, ja. Benauwdheid. Grote benauwdheid. En de Heer Jezus die zegt, die tijd zal zo verschrikkelijk benauwd zijn, als de tijd niet ingekort zou worden, mm. dan zou geen mens behouden worden. Ik moet ja. je eerlijk zeggen, ik bid ook dagelijks, Heer, wilt u alstublieft die tijd inkorten. Mm. Wilt u spoedig komen. Precies. Want daar heeft God natuurlijk altijd nog de flexibiliteit, die er in het profetische woord, heeft hij zich voorbehouden, dat hij... Het mag zeggen, een jaar kan laten duren, ja. of, of ja. acht maanden of zeven ja. maanden kan laten duren. Een grote tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op deze tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al wie in het boek beschreven staan. Dus er is... ...uitkomst voor Israël. Ja. Er is mogelijkheid om... Dat om zegt hij om... tegen Daniel, uw volk, dus het gaat om Israël. Het gaat in eerste instantie. Ja, daar, daar hebben we het ook over. En is dat moment. een voorbehoud, al die uh, geschreven staan in het boek des levens? Ja, maar goed, ik, ik, ik heb dat boek nog niet ingezien. Nee. En, ik, uh, en hier kun je ook die, uh, die band niet afspelen met al die namen. Nee. Nee, nee is, maar ik bedoel, gaat het hier om het hele volk? Weten we niet. Dat weten we niet. We weten het is een goede hand. van ja. het, De goede hand van Absoluut. onze God. Absoluut. Dus we waren in de Openbaring 6 bij die Antichrist. Die ja. eerste 3,5 jaar, het witte paard. Hm. Dan komt het tweede zegel, is het rode paard. Ja. En het rode paard, staat in de Openbaring 6, dat wordt, krijgt de macht om de vrede van de aarde weg te nemen. Dus dan krijgen we natuurlijk overal verschrikkelijk veel oordelen. Een rossig paard de vrede van de aarde weg te nemen. Dat betekent dus dat er onder dat witte paard vrede was. Ja. Dat is, een dus, van de... is dat de schijnvrede, zoals we het kennen? Ja, dat, uit, dat is een van de argumenten voor de, de gedachte dat er een tijd van de antichrist van schijnvrede op ja. deze aarde zal zijn. Ja, En dus zal het logisch zijn dat ja. velen zeggen van, ja zie, daar hebben we als als Hitler. Op, daar hebben we nog altijd op zitten wachten. Hij heeft toch maar vrede gebracht. Hij is de Messias. Hij heeft de problemen van de honger in de derde wereld opgelost. Ja, nou, heeft... we zeggen hij, maar het kan natuurlijk ook een zij zijn zij? Of niet? Uh, ja, nou ja, vooruit jij je zin. <laughs> ah, nee, ik, ik laat <laughs> la, la, het open. Ik wil, waarom zou het geen zij kunnen zijn? Ik weet het niet. Nee. Uh, ik, ik denk het van niet. Maar goed, het is ja. misschien mijn, uh, mijn, mijn wennen. Ja, de duivel draait altijd alles om. Ja, dat is zo. Dus. Maar goed, wat gaat er nu... Want is het essentiële hiervan. Weer kiezen de mensen verkeerd. Ja. Net als... Eva en Adam, verkeerd kozen, kiezen de mensen weer voor de antichrist. Net ja. als velen in Duitsland voor Hitler kozen. Mm -hmm. Behalve dan een aantal mensen uit de bekende kirchje. Mensen als Bonhoeffer en Niemüller ja. en wat andere uh, krachtig gelovige mensen die aan de beleidenis van de heer Jezus vasthielden. Ja, en we zeiden al, het volk ook riep, geef ons barabbas. Ja, ja altijd kiezen de mensen, dat ja. is zo verschrikkelijk erg, geef God onze genade dat we goed kiezen. Ja. En de goede keuze, de enige goede keuze is voor de heer Jezus. Nou, dus die oorlogen komen. komt de derde zegel komen de gevolgen van de oorlog. Dat is honger en narigheid. En het vierde zegel is ook al uh, gevolgen van de oorlog. Dat is ook uh, uh, opstanden en wilde beesten en allemaal chaos die er komt. het ja. vijfde zegel hebben we het alles over gehad. Dat zijn de vervolgden die daar uh, in, uh, uh, onder het altaar zitten te wachten. Ja. En dan komt uiteindelijk het zesde zegel. En het zesde zegel is een verschrikkelijk zware aardbeving. En daarna komt de toren van God. Want er staat hier, die aardbeving zal zo verschrikkelijk zijn, dat iedereen, de koningen, de vorsten, de generaals, de rijken en de machtigen, de armen en de rijken, die verbergen zich in de holen en de rotsen van de bergen. En ze zijn, verbergt ons. Voor het aangezicht van hem die zit op de troon en voor de toren van het lam, want de dag van hun toorn is gekomen. Is dat die, het op het moment dat de uh, rotskoppel weg is? Uh, ik denk dat die tempel er al staat. Dat Die er al is? Die er al is, ja. Ah, okay. Maar wat er dan gebeurt is dit. Die zegelgerichten, die eerste vier, dat zijn zogenaamd door de mens veroorzaakte rampen. Ja. Hongersnood is dat ook voor de grote gemeente. Ja, ja. En, en, en, en ook veel calamiteiten die zijn dat ook door de ontbossingen en dergelijke, maar mm -hmm. overstromingen door komen ja. en zo. Maar dan komt de toren van God. En dat is als God zijn hand helemaal terugtrekt. Mensen de zeggen... bescherming is, er is nu, ja. nu heel vaak bescherming van God. Ja, ja, als hij zijn hand terugtrekt, dan word je ja. overgeleverd aan de... Ik, wilde dieren Ik Mag hij, ik je zeggen. een simpel voorbeeld geven? Ik, mijn vak, dat zul je onder andere nog gemerkt hebben, is schoolmeester. Ja. En, uh, uh, ik had wel eens een lastige klassen. Uh, maar zolang ik mijn oog daarop hield, uh, Kees, hou je baffel nou eens dicht. Jo, je gaat er zo uit hoor als je, je niet ophoudt. Nee? Dan was het rustig in de klas. Ja. Zelfs de zwakke leerlingen konden goed opletten, konden hun werk goed doen. Maar zodra ik eventjes mijn hele lichte of naar het toilet moest... of eventjes naar het kabinet moest, of naar de leraarskamer... dan kregen de machten van het kwade in de klas de overhand. Ja. En die maakten daar een rotzooi, een keet van van je welste. Mm -hmm. En dan kwam ik terug en <lacht> zo, zo ging dat dan. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar het is zo... En, en, ja. en het, het, het beroerde is dat... De zwakken daar ook onderleden, onder ja. die machten van het kwade, want ik kon niet meer lekker lesgeven nee. in zo'n klas. Nee. En, en zo is het met God, het staat wel 10, 20 keer in de Bijbel, de heren verbergt zijn aangezicht. Ja. En dan kunnen de machten van het kwade, de demonische machten, die kunnen dan hun gang gaan. Want die, de heer Jezus zegt van die demonische machten, de duivel komt alleen maar... Om te stelen je gezondheid, je vrede, ja. je rust. Ja. Om te verdelgen en te vernietigen. Dat is ja. het enige doel van die duivel. Dood en verderf. Dood en verderf te zaaien. Dan, we hebben nog één minuut. Wat is er nu op, ja, Het gaat altijd zo snel. Maar we kunnen, zeg maar, onze laatste aflevering in deze serie... kunnen we hier nog wel even op verder doorbeduren. Uh, maar wat, wat ik wou zeggen is dat uh, ja, dood en verderf, dat, dat is wat hij zaait. En dat is dus ook eigenlijk het hele frappante, dat uh, ondanks dat mensen God eigenlijk heel vaak niet willen dat ze nu nog wel steeds profiteren van die bescherming van God heel vaak. Ja. Heer, en dat uh, heel vaak, of je regelmatig komt daar die duivel doorheen... die allerlei kwaad in deze wereld heeft. Maar als God zijn hand terugtrekt, dan heeft het kwaad vermenigvuldigd. Dan krijgt het kwade vrijspel. Ja. Maar nu nog is de macht van het goede, de Heer Jezus daar... Ja. He, die de mensen wil redden, wil genezen. Nu nog is het de tijd van genade. Ja. Want... Dat staat zelfs ook in de profeet Stefania, dat ik daar, maar ook nu nog, luidt het woord van de Heer, Bekeert u en wendt u weer tot God. Want als kaf gaat een dag voorbij, het schiet zo voorbij. Maar, maar als u als bekeert en je tot God wendt, dan komt God met zijn genadige, genezende en reddende hand weer over de mensen. Nou ja, met deze oproep uh, sluiten wij af. En uh, ja, wat kan ik daaraan toevoegen? Uh, het tijdperk is daar en het is zo belangrijk dat u gaat zien dat u gewoon de beschermende en reddende hand van God in uw leven nodig heeft. Zeker als de ruwe tijden gaan komen. Nou, wij sluiten deze aflevering af. We willen u heel hartelijk danken voor het kijken. Jan ook heel hartelijk dank voor het kijken. En u thuis natuurlijk graag tot een volgende eindtijd en profetie. Hartelijk dank.